My gal was by my side All the things I'm missing Good fiddles, love, and kissing Are waiting at the end of my ride Move 'em on, hit him up, hit him up, move 'em on Move 'em on, hit him up, raw, hide Cut him out, ride him in, ride him in, cut him out, cut him out Ride him in, raw, Moving, moving, moving Though they're disapproving Keep them doggies moving right Don't try to understand them Just rope them, throw them, brand them Soon we'll be living high and wide My heart's calculating My true love will be waiting Be waiting at the end of my ride er zijn er hier een paar mensen die het lied helemaal kunnen meezingen hier in de studio. Dat is toch wel geweldig, toch? Uit de gelijknamige televisieserie hoorde je toch maar even Frankie Lane en Rawhide. Ho, wat een gouden herinnering. Tjonge, jonge, jonge. Welkom in het tweede gedeelte van de show. De zondagmorgen van GoFM gaat lekker duren tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En ik mag je gastheer zijn met al die muziek. Ja, heb ik even geluk. En jij misschien ook wel een beetje stiekempjes, toch? Als ik even op mijn eigen borst mag kloppen, of mag dat niet? Dat is wel heel onbescheiden. Hé, hey, lekkere muziek van de Three Degrees hier in de show. The Year of Decision. Sandy Coast op je radio, jawel, The Eyes of Jenny. Van de veel te vroeg overleden ja. Hans Vermeulen, ja. Echt wel, mooie liedjes geschreven ook voor heel andere artiesten. Dus ja, lekker hier op de radio op deze zondagmorgen. De Three Degrees horen voor met A Year of Decision. Straks een reportage van Jeroen van Gent. En hij gaat het hebben over welke periode uit de geschiedenis vindt u nou het meest interessant. Ja, je zou kunnen zeggen de middeleeuwen, misschien wat stenen tijdperk. Wie zal het zeggen? We horen de antwoorden straks. tell your dad if this wheel lets you down, my love. Stop acting cool Just bet you might win I'm not too cool De Nederlandse band Sommerieu, ja, met lekkere muziek, ja, van uh, ja nu uit de top 40 bijvoorbeeld, hè. Die houden toch maar mooi eventjes uh, deze Tell Me More. gelijk ah, gelijktijdig. En verder hoor je Ace of Beast met Wheel of Fortune hier in de show bij GoFM. Wij hebben het hier naar ons zin. Ik hoop dat jij het ook een beetje naar je zin hebt. En dat je met ons meeziet met die prachtige muziek. Of in ieder geval meedijnt. Wij doen het wel. Trouwens, ik vind het uh, al heel wat dat die bureaustoelen hier het uh, uithouden na al dat zwingen. Uh, nog iets aardigs overigens. Uh, ik was zo trots, jongens. Oh, ongelooflijk van de week toch. Was het dinsdag? Waren we toch met Zeeuws-Vlaanderen landelijk nieuws. En niet een beetje een behoorlijke tijd. Meer dan een uur hebben ze het over ons gehad. Op radio 1, 2, 3, 4, 5. BNR Nieuwsradio enzovoorts. Over Zeeuws-Vlaanderen. En waar ging het over? Ja, toch wel een heel mooi moment. Over een vrachtwagen die stilstond bij IJsendijken. En die een enorme file veroorzaakte. nou toch maar mooi meegenomen. Staan we toch maar mooi op de kaart. De lekkerste, de lekkerste muziek hoor je hier bij GoFam. Hier zijn de Four Tops. If I Were a Carpenter. Goedemorgen. La grande vie, mange la vie, Marie si belle, Marie vaisselle, Marie chandelle, plume d'hirondelle. Fleur sans colline, fleur en cuisine, Marie sans pas, fleur de brouillard. Als si een si als chante. peine n'est pas que je t'aime le temps se le cœur effasse parmi les femmes pourquoi le t'aime celles qui me sont je les préfère marie divine sans Ta cuisine, je t'imagine. Si on chantait, si on chantait, si on chantait. De Forthops hoorde je zojuist met If I Were A Carpenter. Nou, volgens mij deden ze het veel beter als zanger, eerlijk gezegd, dan als meubelmaker. Dus vandaar die prachtige hit natuurlijk. Het is ja, toch wel gek dat je jezelf dan een ander beroep uh, wil aanpraten. Zou het met de liefde te maken hebben? Hmm, wellicht. Verder hoorde je Julien Clare met Sion Chantet. Hier uit 1974 70, natuurlijk. En dat komt allemaal gratis naar je toe via GoFM. Zometeen de reportage van Jeroen van Gent. Maar dat komt eraan. Zometeen naar Andrea en I'm a Lover. want Hoogzellige Italiaanse muziek. Italo Disco heette het net, uh, ooit. Van Andrea. Natuurlijk. I'm a lover uit 1986. Dus even kijken naar wat er op het programma staat vandaag. Jawel, we gaan het hebben over een reportage van Jeroen van Gent. De titel luidt, staat hier in mijn beeld. Welke periode uit de geschiedenis vindt u nu het interessantst? En dan krijgen we wat dichtelijke vrijheden in de gebruiksaanwijzing van deze reportage. Het dagelijks heden overschaduwt wat er was. Er gebeurt zoveel tegelijk dat aandacht voor geschiedenis naar achter verdwijnt. Jawel, behalve de recente discussie over slavernijverleden bijvoorbeeld, levert de vraag op welke periode uit de geschiedenis vindt u nu het interessantst? En laat dat nu nou net de vraag zijn die Jeroen van Gent vroeg op straat aan u. Hier zijn uw antwoorden. Welke periode uit de geschiedenis vindt u nou het interessantst? Geschiedenis? Ja. Nou ja, de farao's dat intrigeert hey. mij wel. Ja. Een beetje de Egyptenaren. Nou, dus dat, dat. Waarom is dat? Waarom is dat? Ja. Nou, ik denk dat, er, uh, dat die mensen al de tijd ver vooruit waren. Dat is toch ook uh, in de hieroglyphen zeg maar, ook uh, helikopters hebben gezien, zeg maar. Weet oh, uh, ja. Allemaal tekenen, weet je wel. Ook, uh, ja, dus, uh... Het blijft een soort van mysterie, hè? Klopt. Ja, ja. Welke periode uit de geschiedenis vindt u nou het interessantst? Allemaal eigenlijk. In de Tweede Wereldoorlog en Allemaal. zeker nu met Oekraïne, ja. dat je daar weer helemaal vaak maar aan maar denkt en ook, doet. Maar ook jaren 60 en zo. Ja, maar ook 80 jaar oorlog. Uh, ja, je, no jij bent de geschiedenis dat niet. Uh, ja, de alles, alles is leuk, vind ik van geschiedenis. 80 jaar oorlog, dat was nogal wat. Ja, 58, 6, 48, Ja, ja. Nou, Dat is een flinke periode. lang geleden. Ja. Ja. Ja, dat is goed. Ja, ik, wou... ik had vroeger een geschiedenisleraar en die kon echt prachtig vertellen, ook over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over van alles wat erbij kon kijken. Dus ik vond dat wel, uh, ik vind vooral. ja... Het opnemen van verhalen, heel mooi. Dat scheelt enorm als, als zo'n leraar dat goed kan. Hè? Ja, dat, dat had ik dus enorm, ook. Dat ja. had ik ook. Dan wordt het als geschiedenis ook echt leuk. Anders ja. dan is het echt zo van ja leuk, maar uh, ja, we leven nu, denken ze dan vaak, maar ja, ja. ja dus dat is zo. En bent u daar nog, uh, omdat die, die leraar zo goed vertelde, kon nog verder ingedoken, boeken gekocht misschien of zo? Of? Ja, ik heb wel meer gelezen over ja? Anne Frank en oh, ja. over de Tweede Wereldoorlog, vond het wel heel interessant, van uh, nou, hoe die mensen toen leefden en waar ze tegenaan liepen en nou, hoe, hoeveel ja. intens verdriet dat allemaal met zich meebracht en ja, ja vond het wel heel indrukwekkend. Welke periode uit de geschiedenis vindt u nou het interessantst? Ja, dat zou ik niet zo gauw weten hoor. Uit uw eigen geschiedenis kan dat natuurlijk ook. Ja, aan 91 zo ver terug. Te <laughs> Iets wat u meegemaakt heeft waarvan u zegt, nou dat was een mooie tijd. Of, of slechte tijd, kan natuurlijk ook. Ja, dat was de oorlog natuurlijk, slechte tijd. Ja. Die heb ik meegemaakt. Toen was ja? ik twaalf, okay. ja. elf. Dan ben je net aan het ontwikkelen en dan krijg je dat. Ja, inderdaad. En vlakbij het bombardement zat ik in school, op school. Ja. In Rotterdam dus. Nee, door de recht. Door de recht. Ja, viel die toen in het park. Het museum staat vlak aan de overkant van ons. Want wij hadden ook de Duitse slagen in die school gedeeltelijk. De en die hielden ons tegen dat we binnen moesten blijven. Ja, dat staan we altijd nog bij. Ja, één meisje glipte weg en die werd geraakt. Ja, dus overleden. Hoe bent u daarmee omgegaan? Uh, uh, yeah, ja, ik bedoel... je hebt een leeftijdje gehad. Gewoon weer verder en je speelt weer en je doet weer. Mm -hmm. Op dat moment, ja, want we vielen allemaal op de grond. Je weet niet wat je overkomt? Nee, inderdaad. En heeft u het naderhand beseft wat u overkomen? Ja, heel goed. Want je dacht aan dat meisje wat getroffen was. Ja. Maar die Duitsers zeiden, binnen blijven, binnen blijven. Ja. Daarom bent u die er dacht... nog? Ja, die hielden Goedemd. ons tegen. Ja? Ja. Ja, maar dat was, vorige keer. Toen vroegen ze aan, uh, aan, aan jongeren in Dordrecht, dat weet ik nog, en toen vroegen ze wanneer nou uh, de waard, of nee, wanneer nou uh, 80 jaar oorlog was. Dat wisten ze niet. En toen zei die verslaggever: die zei nou 1568, 1648. En toen zei die, uh, wij hebben het op school geleerd en toen zei die jongen, ja, maar toen was het net gebeurd. Nou, zo erg is het ook niet. Nee, nee maar het was wel leuk. Ja, ja. Uh, ge, ja. maar u kent die getallen uit. U heeft dat echt uh, goed gehad op school. Dus uh, erin gestampt misschien wel. Hè? Nee, nee, ik heb het nee. nooit op school gehad. Nee, nee, nee. nee, nee. U heeft dat zelf uh, gedaan uh, dan? Ja, gewoon voor de lol. Ja. Ja? Ja, ik vind het een leuke periode. Gezien is het altijd leuk. Oh, dat is het enige. Autodiedag, ja, ja, ja, ja, zou ik kunnen zeggen, ja ja, ja, ja, ja. En bovendien heb ik, ja, helaas onlangs mijn oma verloren van 96 jaar. Die heeft zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Wauw, dus, uh, de Eerste ja. ook nog? Ja, dus dat Allemaal is wel, uh, ja, die heeft echt nog uh, bloembollen moeten eten om te overleven, zeg maar. Dus uh, die kon ook altijd heel goed vertellen en uh, ja. Nou, ja, dus uit de is eerste wel. hand? Ja, uit de eerste hand. Ja. Dus uh, ja, beide oma's wel hoor. Dus ik heb veel gevraagd ook aan hun. Van, ja, hoe zit dat nou precies? En uh, ja, hoe was dat dan? En, ja, dat vond ik altijd wel heel leuk. Maar, maar soms worden periodes interessant terwijl ze al voorbij zijn. Bijvoorbeeld met die slavernij. Daar oh ja. werd vroeger niet op, over gesproken op school. Wordt het nu duidelijker voor u, nu er meer aandacht voor is? Ja, uiteraard. Het is nu duidelijk van hoe het wel zat. Eigenlijk hoe het over heel de hele wereld ging. Want uh, nou ja, dat is geen, uh, geen beste periode geweest. Alleen het was ook geen beste periode voor mensen die niks uh, te verteren hadden. Ook niet in Nederland. Of in gewoon in Nederland. Europa. Nee, nee. Dat was dat ook, uh, In Engeland werd je ook naar Australië gestuurd als je wat gestolen had. Ja. Dus dat waren ook uh, gewoon rare, rare tijden. Ja. Dus dat is eigenlijk niet te vergelijken met nu. Dus ik voel me wat dat betreft ook verder niet schuldig over wat er toen gebeurd is. Nee, Ik keur het wel af. Ik vond het wel een leuk geschiedenis, maar ik vind een beetje zoetsappig. Ik vond de periode van uh, Sissi wel leuk. Keizerin Elisabeth. Ah. Ja. ja, en waarom is dat romantisch, natuurlijk? Ja, het is, is natuurlijk helemaal het zoetsappige wat ja. je op tv is, dat is het niet. Maar ja, ik vond dat altijd al. Uh... Want ik <laughs> weet nog, toen waren wij bij ja, aardig, toen kocht je allemaal dingetjes zoals so Sissi, nee. Sleutel, ja, en en ja. allemaal ja. van dat spul. Ik ben uh, geloof ik vier keer in Wenen geweest, naar het kasteel, allebei de kastelen. Dat is mooi. En in de Hongarije naar het kasteel. We ja, heeft heel wat kunnen zien daarvan. Ja, ja zeker. Ja. De, alles was ze nog volgens u <laughs> het zo <hoor. laughs> Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. At all, where we gonna have them all? It seems a bit too freshish style but we can enjoy it for a while. So let's go to the opera, listen to that silly growl. <laughs> where the baritons are singing, and the fatty soap is screaming.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 second band was dat, zeg. De Dizzy Man's band. Vooral veel hits in de jaren 70. En ik geloof ook nog heel even aan het einde van de jaren 60, van de vorige eeuw. En dit uh, was een van de meest uh, spraakmakende, zou je kunnen zeggen. De opera. Ja, lekker hoor. Hier zo in de show bij Gove hebben we op deze zondagmorgen. Verder, Vera Man met Nog één Kans. Mm -hmm. ja. Nog een keertje, hup. Ja. Volgers, gaat hij weer. Lekker. Je hoort het alweer hier bij Go Film op deze zondagmorgen. Met de mooiste muziek en de leukste informatie. Dus blijf bij ons, blijf bij Go. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag. and Gang, hi -de hi, heidi ho. Heeft niks te maken met de televisieserie van uh, vele jaren geleden. Schoon lekker liedje zou je kunnen zeggen. En Mary Hopkin met een hele lange uitvoering voor die tijd dan. Want toen waren singeltjes twee minuten. Maar dit was toch wel een uh, nummer van bijna vijf minuten. Those were the days. Hier bij GoFM, het is weer bijna het einde van de show. wat gaat de tijd snel? En we hebben nog een paar leuke nummers voor je. Waaronder deze van Iron Horse. Sweet Louis Louise.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 Toch wel grappig dat als je slist, dat je dan toch nog gewoon uh, lekker zanger kunt worden van een hele ja, kort bestaande, maar heel beroemde band Iron Horse. Sweet Louis-Louis, niet waar. Aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van GoFam. Hé, hey, dankjewel voor je gezelschap. Um, ik ben er volgende week uh, zondag weer bij Leven en Welzijn. Als jij mij ook gezelschap houdt, dan uh, maken we het weer een hele gezellige zondagmorgen. Ik wens je nog een mooie dag. Uh, veel plezier met mijn collega's. En uh, ja, maak er gewoon een uh, mooie dag van. Ondanks dat het toch wel behoorlijk gaat regenen vandaag. Tot de sluit van de show. The Patch of Boys. En go west. Maar ik ga go north. De groeten.